De OVSE roept Oekraïne en de pro-Russische separatisten op om de wapenstilstand in Oost-Oekraïne te respecteren. Volgens de organisatie schenden beide partijen het akkoord dat in februari in Minsk werd gesloten. De afgelopen dagen is er heftige vochten bij havenstad Mariupol, zegt de OVSE. De Belastingdienst heeft de deadline opgeschoven voor mensen die voor 1 juli bericht willen krijgen over hun aanslag. Mensen die voor 15 april hun aangifte insturen, krijgen uiterlijk 1 juli bericht. De deadline was eerst 1 april, maar de Belastingdienst wil voorkomen dat te veel mensen de komende week nog snel aangifte doen. En de computers van de fiscus overbelast raken.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 In het noorden van Mali zijn twee djihadisten om het leven gekomen toen het explosief waar ze aan werkten te vroeg afging. Dat gebeurde in Gao, waar Nederlandse militairen hun basis hebben. De politie zegt dat de twee bommenmakers in een woonhuis aan de bom werkten toen die ontplofte. Volgens een ooggetuige is het huis volledig verwoest en lagen er in de tuin van de buren resten van de bommenmakers.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 gewerkt en uh, toen ben ik verhuisd naar Amsterdam hmm. en ik heb overal gewoond in Amsterdam Zowel is wel in West, als Zuid, als als, als als Oost, alleen nog niet in Noord okay. Kan je iets vertellen over je jeugdjaren? Wat heb je zoal meegemaakt? In welke scholen zaten je? Zat je? Nou ik ben opgegroeid in een, een klein dorp, Hout vlakbij Horen in West-Friesland um, en daar uh,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 Niet in veel gevallen. En uh, daar kwam nog bij dat ik... Uh, uh, de behoefte kreeg om zelf de Bijbel te onderzoeken. En uh, dat, de, dat had ik als kind al als die wens. Iets met de Bijbel te gaan doen. Maar uh, ik, ik ben... Uh, ben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 Wel, jouw overgetuige is, die mag dan uh, na Amageddon de, de aarde schoonmaken en de lijken opruimen ja. en, enzovoort. Dat soort dingen ja. zeggen ze ook echt, Want dat zullen ze niet tegen, tegen jou op de straat zeggen. Ja. Maar en ze maken ook nog onderscheid tussen de 144.000 en de grote ja. massa, zeg maar. Hè? Exact, ja, dat heb je goed gezegd. Ja, dus diegenen die Amageddon overleven, dat, zijn, uh, dat noemen zij de grote scharen. Ja. Dat baseren ze op uh, Johannes 10.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 en dan kon ik met één nacht werken ja. kon ik genoeg verdienen voor de hele maand één nacht, nacht per week alleen met schoonmaakwerk ja met schoonmaakwerk ja maar na drie jaar ben ik alweer uh, uh, uh, ben ik zelfs één jaar nog een boekhouder geweest en daarna weer uh, lekker in de automatisering want daar ligt mijn hart uh, oké okay. en ik heb van jou gehoord dat je ook vertaalwerk doet um, dat je bijbels uh, vanuit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 Uh, maar mensen zijn uh, over het algemeen erg blij dat, dat deze tekst, dat deze vertaling er nu is. Want ja, het uh, Syrisch aramees uh, heeft een, uh, een traditie die niet terug te leiden is na een jaartal van... en toen is de Syrische Bijbel ontstaan. Nee, want, want het christendom is ontstaan in het Midden-Oosten. En het Midden-Oosten is eigenlijk altijd... Uh, Aramees talen geweest en nu is uh, het Arabisch het is niet zo dat het Midden-Oosten uh, Grieks was dus die, die Syrische tekst die, die heeft een traditie die gaat gewoon terug tot de eerste eeuw en, uh, en daar staan mooie varianten in uh, en, en, en, en mooie uh, de, de, de, als je die, die tekst volgt dan kom je op soms om hele verrassende inzichten in wat bedoelde Paulus en wat bedoelde Jezus wat zei hij? En uh, nou, dat vinden mensen mooi om dat, dat uh, in die teksten ook te kunnen lezen. Hoewel het is een vertaling, dus het blijft altijd natuurlijk uh, beperkt. Is het dialect dat Jezus sprak?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 Wundeschwach, een Sünder, verloren, wenn du stirbst. Doch hebt den Der Weg ist manchmal einsam gepflastert auch mit Schweiß denn himmelschwarz und dre